is nieuws van 9 uur. De bezetters van het Bungenhuis in Amsterdam zijn niet van plan het universiteitsgebouw te verlaten. Dat hebben ze op een persconferentie laten weten. Eerder vandaag bepaalde de rechter dat de studenten hun actie moeten beëindigen. Ze kregen vier uur de tijd om te vertrekken. Als ze dat niet doen, moeten ze een dwangsom betalen van 1000 euro per dag. De studenten zamelen nu geld in om de voortzetting van de bezetting te betalen. Studenten hebben het gebouw bezet omdat ze inspraak willen in het beleid van de Universiteit van Amsterdam. De rechter in Italië heeft flinke straffen uitgedeeld aan de Feyenoord supporters die betrokken waren bij de rellen in Rome. Drie supporters kregen een celstraf van 16 maanden, de zes andere kregen acht maanden cel. Twee troffen een schikking, daardoor kregen ze een boete van 40.000 euro. Eerder vandaag kregen acht andere supporters een boete van 45.000 euro. Bij de rellen vanmiddag en gisteravond werden vernielingen aangericht en ook zijn er gewonden gevallen. Feyenoord speelt op dit moment de Europa League wedstrijd tegen AS Roma en die laatste... De staat nu. Het is rust met 1-0 voor. De ontslagen oud-directeur Noorten Al Bayrak van het centraal orgaan opvang asielzoekers moet later dit jaar voor de strafrechter verschijnen. Haar wordt valsheid in geschriften ten laste gelegd. Ze wordt ervan verdacht dat ze haar secretaresse en chauffeur heeft gevraagd afspraken in haar elektronische agenda te veranderen... om privégebruik van haar dienstauto te verhullen. Al Bayrak ontkent dat. Volgens haar is zij in 2012 ten onrechte op staande voet ontslagen. Ook Al Bayraks man wordt strafrechtelijk vervolgd. Hij wordt ervan verdacht Al Bayraks ex-chauffeur... voorafgaand aan een eerdere rechtszaak met de dood te hebben bedreigd. Het weer. Vanavond meer bewolking en kans op wat regen. Morgen is het grijs. Vooral middags kan het gaan regenen. En dan wordt het een graad of zeven. Zaterdag buien, mogelijk met natte sneeuw. En zondag is het weer wat droger. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM.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 was afgelopen maandagavond en dinsdagavond in Splendor Amsterdam. een zijstraat van de Jodenbreestraat. Dat, uh, nou ja, niet helemaal. Maar als je die zijstraat uh, neemt na de Antoniebreestraat... dan kom je uit uh, in de nieuwe Uilenburgstraat. En daar uh, was uh, de EP-presentatie van Isaac... niet Isaac, maar ook... X, Marnix-Dorenstein. Samen met uh, Jelle Huyberts uh, onder andere, die hij uh, heeft ontmoet. Bij uh, Ubrich. Want uh, Ubrich was dan weliswaar met drie man uh, Marnix. Samen met Donata Kramars en Chris Kok. Maar Jelle Huberts deed daar ook aan mee. En hij was niet de enige. Want Reindeer deed uh, ook mee in het uh, programma. En P2 uh, verzorgde ook een deel van de muzikale omlijsting. En het was uh, een uh, waar uh, uh, ja, genoegen om dat allemaal mee te mogen maken. Het was ja, redelijk... Uh, Gevuld. Het was uh, nou ook niet uh, zeggen dat, uh, dat je uh, met je vol uh, stond. En dat heeft ook weer te maken met het uh, gebouw Splendor Amsterdam zelf uh, te maken. Het is een, een creatieve plek waar muzikanten bij elkaar komen. En een van is uh, dus X. En dit was natuurlijk het uh, vrij bekende verhaal uh, van hem. Wat hij sinds uh, het uh, afgelopen jaren al min of meer onder de aandacht heeft uh, gekregen. En het hele leuke nieuws is dat hij inmiddels al is opgepikt door 3FM. 3 voor 12 heeft... Uh, Marnix al gespot. En ja, uh, voor de mensen die het uh, niet weten... maar hij is uh, ook de producer geweest uh, bij Herman van Veen... met het uh, album wat hij uh, gemaakt heeft. Herman van Veen's uh, album. En zijn, uh, ja, ook het album van zijn eigen moeder... die hij ook uh, geproduceerd heeft. Dus wat dat er gaat, is hij behoorlijk bezig geweest. Deze Marnix uh, Dorrestein. Um, en ja, het is uh, dat hij ook nog uh, werkt met een andere dame... Die wij inmiddels ook uh, een beetje al in de gaten hebben. In het slotje zou je bijna kunnen zeggen. En zij, als het goed is, komt 30 april. En dan heb ik het over deze dame. Jeruzalem met het nummer waar het eigenlijk allemaal mee begon. Namelijk Shadowland. Daar bereikten zij eigenlijk meer of meer het uh, wat grotere muziekpubliek hier in Nederland. Joy. Your freedom taken our way. Your body shiny as diamonds. Your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got a hold. So, forgetting who said you're free. Lioness, take stay Where you've been calling your swipe, man. You were safe, you never gave you, never would. You hope the world will take care of business. when call you the In uh, de volle band, uh, versie zoals uh, hij uh, dat heeft uitgebracht. Uh, Linus, uh, dat, dat nummer wat hij uh, min of meer eigenlijk ook uh, heeft uh, gebruikt... Uh, bij uh, de series request actie van uh, de laatste keer in Haarlem. Daar heeft hij uh, geld uh, mee uh, opgehaald. Uh, het liedje gaat over Anna uh, die zichzelf heeft uh, weten te bevrijden uit... De klauwen van Konie. Er is uh, trouwens een van zijn trawanten die is opgepakt. En die staat nu terecht in uh, het uh, strafhof van uh, Den Haag. Maar waar Konie zelf is, uh, ja, dat, uh, dat weten men nog niet. Maar in ieder geval, uh, de strekking van het verhaal is dat je gewoon toch, als je maar wilt, uh, onder de onderdrukking vandaan uh, kunt uh, komen. Dat uh, bewijst dan dit uh, liedje wat hij geschreven heeft. En waar uh, al het uh, geld uh, ten goede komt van. Uh, hands of our girls. Volgens mij uh, gaat dat uh, gewoon nog uh, steeds door. Uh, er is wel een eindbedrag. Maar aan de andere kant denk ik uh, van elke uh, um, keer dat het liedje van de iTunes wordt afgeplukt... Ja, gaat er uh, dus een geldbedrag uh, weer uh, richting uh, het goede doel. Want daar uh, hoeft Isaac Bullock zelf uh, niet wijzer van te worden. Uh, daarvoor hoorde je uh, Jeruzalem met uh, Sherald Dent En uh, zij uh, is ook bezig om een EP in de stijgers uh, te zetten wanneer dat uh, gaat uh, komen. Dat weten we nog niet uh, precies. Wat we wel weten is uh, dat, want uh, we hebben stiekem iets uh, gedraaid uh, van Alaska... is dat uh, binnenkort uh, de, het tweede album gaat uh, verschijnen. 14 maart zal uh, de echte officiële aftrap zijn in het, uh, het Volendamse Piers... Daar zal Alaska voor het eerst echt het werk laten horen. Dus wat dat gaat, kunnen we er vrij zeker van zijn dat daarna... want op donderdag 26 maart. Maar ja, dan heb ik dienst. Dan wordt hij in de bovenzaal van de Paradiso... Wordt hij ook nog een keer gepresenteerd voor het wat grotere publiek in Amsterdam zelf... En dat hij al iets, uh, iets anders klinkt, dat heb je kunnen horen. Uh, Actors and Liars was uh, meer een beetje de valkenkant. Nu gaat men toch wat meer druiger, country en western kant op. En dat hebben we uh, net uh, kunnen ervaren. Uh, ja, dat krijg je als je een mail stuurt. Uh, dan pik ik hem er even gauw vanaf. En dan ga ik hem ook draaien. Uh, deze band die heeft. Uh, de afgelopen weekend uh, meegedaan aan een, uh, ja, een soortement van bandcompetitie in Parijs. Moet ik dan weer eventjes gaan kijken wat dat nou uh, precies is. Uh, maar ze hebben daar uh, aan meegedaan. En dat... Ja, dat, dat is toch redelijk goed voor ze verlopen. Want van 16 tot 18 februari was er de mogelijkheid om je stem uit te brengen... voor een, uh, voor een festival waar Halfway Station uh, graag uh, bij wilde zijn. De Generation Reservoir, dat, uh, dat is uh, het festival waar het om gaat. En daar hebben ze dan uh, een, uh, ja, min of meer een plaats af weten te dwingen... doordat uh, uh, een hoop mensen daarop gestemd hebben, waaronder ik... En waarom? Omdat de band gewoon heel erg goed is. Tenminste, dat vind ik. En uh, dat heeft ook te maken met de muziek die ze maken. Het is lichtelijk psychedelisch. Maar er zit ook nog uh, ja, toch ook wat een folk en uh, country uh, randje aan. En dat, uh, dat maakt het toch wel heel erg speciaal. Er is een nieuw nummer uh, in de maak. Die kan ik helaas nog niet laten horen. Ik heb hem wel, maar ik draai hem niet, want uh, daar heb ik uh, afspraken met de band over. En bovendien uh, zijn ze uh, op 7 maart in het voorprogramma van uh, Night, die ook als een speer gaat in Rotterdam. Uh, Rotterdam. Dit is nog het nummer waar we het uh, nog vooralsnog uh, mee moeten doen. Maar ja, het is ook wel een heel mooi nummer. Het is, naar mijn idee nog steeds, het winternummer van 2014-2015... Halfway Station and the Great Beyond. De wijze mannen en uh, kom voor jou. Uh, is het kunst of mag het weg? Zo uh, was het album wat hij in 2013 uitbracht. Eind september was dat alweer. Uh, ik weet het nog. Dat was, was nog in een weekend uh, waarin uh, de dure uh, Duitse dikke toys op het uh, circuit uh, waren. En uh, ik dus uh, mezelf in tweeën moest uh, splitsen om uh, te kunnen komen. Uiteindelijk uh, ging dat uh, gewoon uh, door. Dus wat dat er gaat helemaal niks aan het handje om uh, maar wat uh, te noemen. Uh, daarvoor Halfway Station in The Great Beyond. En dat is uh, toch ook uh, heel uh, speciaal... om uh, dat nummer te hebben gedraaid. Ze hebben in Parijs een, uh, ja, iets uh, gewonnen... dat heeft uh, te maken dat je kon stemmen... om, om, om hun op een festival te krijgen... En dat hebben ze voor elkaar weten te krijgen. Dus wat dat er gaat uh, helemaal goed. Um, ja, wat uh, we ook hebben is uh, dat er volgende week in Beverwijk weer een optreden is uh, gepland van een dame die wij hier uh, meerdere malen heb, uh, hebben gehad. Eén keer in deze nieuwe studio, dat was uh, bij uh, de opening van dit pand. Uh, toen is zij geweest. Um, dit nummer dat staat overigens niet op haar album The Girl You Love. Maar het blijft wel heel erg mooi. Hier is de. The... good night, starfall and dreams pass by, petticoats of a chest, mazes of colors in despair. Dream Twee nummers achter elkaar. Fabiana Dammers met uh, Under Milkwood. Uh, wat min of meer eigenlijk uh, gaat over dat uh, verhaal wat Dylan Thomas uh, geschreven heeft. Over een uh, plaatsje aan uh, de kust uh, bij Wales. Uh, de een of andere dag uh, dan uh, verandert dat uh, stadje, dat slaperige stadje. En daar heeft uh, Fabiana Dammers een uh, liedje op uh, bewerkt op dat nummer. Um, ja, ik vind het uh, toch uh, nog wel uh, actualiteitswaarde hebben. Zeker uh, dat dat nummer uh, nu uh, wat meer uh, naar voren komt. Uh, nergens op de terug te vinden. Ik heb het ooit uh, gekregen. En uh, nou ja, ik maak daar gewoon gebruik van door het nummer uh, vaak uh, maar uh, te draaien hier bij Alternative FM. Omdat ik het gewoon een heel mooi liedje vind. Datzelfde uh, geldt ook voor Erik de Vries. De man die binnenkort hier uh, ook bij ons uh, te gast is. Op 5 maart, dat is over uh, twee weken, dan komt hij hier uh, uh, een stukje spelen. Uh, hij is ook uh, nabedrokken nou bij uh, Carga Door. Dat, dat doet hij heel erg uh, veel. En dus uh, hebben wij ook even wat uh, materiaal. Wat hij vorig jaar heeft uitgebracht. Gedraaid Close to Home. Dat uh, was volgens mij ook het uh, titelnummer van het album. Wat hij, uh, wat hij vorig jaar heeft uh, uitgebracht. Zij komt ook. En dan heb ik het over Gabby Lieve. Het is uh, de dochter van... Martijn van Waveren een van de twee leden van One Clueless A Friend Hier is high and seek en dat doet ze samen met Jarisma. Well, Gerookt, eindeloos geboomd over de onzin van het leven, nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd mezelf en de wereld vergeven, waar ik twee en drie oogachten, achter de hele wereld heb ontmoet, mijn straat vernieuwt zich keer op keer. Zoals u dat al eeuwig doet. Want je heuvelrug mooi, dat de venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voerstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen Lapjesmarkt en Bloemenmarkt.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 Huis. Als de zon het van de maan verliest, de voorstraat voor de nacht ontwaakt. De rauwe stem van Jan van Piekeren. begeleid door onder andere Lars Hurks, eh, Hans Boosman en eh, Johan Fransen. Want dat eh, is het viertal wat tegenwoordig eh, het, eh, voor, het eh, voor het zeggen heeft. Eh, bovendien heeft eh, Rauw en Live, eh, zoals ze eh, het zelf omschreven, eh, hebben ze inmiddels al uitgebracht. Daarop eh, staan een aantal nummers eh, waar eh, Van Piekeren op eh, te horen is. En dit was de aanleiding uh, om uh, ook een liedje te schrijven over de straat waar de VPRO een documentaire heeft uitgezonden. Daar kwam uh, Jan van Piekeren zelf ook in voor. En inmiddels, uh, ja, wordt hij toch uh, langzamerhand steeds meer uh, ontdekt door de landelijke media. En dus mogen we toch wel uh, daar ook uh, blij mee, uh, mee zijn. En dit was een van de nummers, uh, een van de nieuwe nummers na de verdieping. Die uh, vind je trouwens dus niet terug op uh, dat album, de verdieping dus. Uh, maar meer dacht ik ook op uh, lijf uh, en rouw en live dat moet ik erbij zeggen. Uh, daarvoor uh, hoorde je Hard and Seek van uh, Gabby uh, Lieve. Uh, zij uh, komt ook uh, in april, als het goed is. Dan uh, zal zij hier uh, het een en ander laten horen. En misschien uh, wel eerder. Maar dat moet ik eventjes in mijn agenda nakijken. Maar het is behoorlijk uh, druk kan ik je erbij zeggen. Deze dame komt ook uit Rotterdam. En dat is uh, Linda Kreuzen. En uh, zij heeft uh, vorig jaar nog in het uh, voerprogramma mogen staan van uh, uh, Melanie. Uh, dat, uh, dat, uh, dat hebben ze dus wel geweten. Nummer dat heet The Lonely Blues. I've always had a hard time Adjusting to codes and the rules the Still are Blues van uh, niemand minder dan Linda Creuze die ook uh, een paar keer uh, te gast is uh, geweest uh, hier bij uh, Alternative FM. Uh, hebben wij nog uh, gauw even toegevoegd uh, hier. Uh, <laughs> heb, ik nou, heb ik nou iets uh, ertussen doorgedraaid? Ik ben het ik ben het gewoon helemaal kwijt. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Ik uh, draai nog... Uh, heb ik nog wat tijd? Ja, dit vind ik ook wel heel erg leuk. En zeker Marcus, want uh, deze man heeft onze hart uh, gestolen in 2011.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 Vannacht stond ze daar. Nu zijn ze niet zo gek te laten. Na een bevalling Oh zo zwaar. Jongens, een lelijke baby geketend aan elkaar. Het telefoon heet dit uh, Anyway. Het uh, komt van het uh, album Escapism. En dat uh, bracht de tijd op vijf uh, minuten voor tien. Uh, en dat betekent dat we afscheid gaan nemen. Want straks, uh, Shuttle Dive, we hebben er nog één. En dat is uh, deze. En dat is uh, niet uh, dit uh, nummer wat ik uh, nu nog uh, in de stijger sta. Dat moet ik eventjes uh, even heel gauw... Uh, maar dit is het uh, nummer waar het om gaat. Want volgende week is hij te gast. Van het liedje heeft hij uh, zelf geschreven. Het nummer is geproduceerd door Evert Abbing... voormalig medewerker van Lois Lane. Tot volgende week. Dag. Er is hier iets buiten... Schut aan de muren... En het dak... Wil weten wat het is... Ik voel mij niet op mijn gemak... Ik ga naar buiten... Om te kijken...